I uh would -oh. Maar even terug in de jaren 60 met Aphrodite's Child, het groepje rond Demis Roessels. Je hoorde I want to live. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 21 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nieuwbouw Franciscus Gasthuis is bouwkundig klaar. Wouter Muste, de directeur van de muziekwerf in Rotterdam.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 Tried to call you, but you didn't hear. Dark and feeling what you're doing here. Where's your baby? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.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 Never be alone, wait for me to come home, loving can heal, loving can mend your soul. can keep Persoonlijk niet zo'n fan van Ed Sheeran, maar velen wel, dus hier Photograph uit 2014. En daarvoor Amy MacDonald en Down by the River. Ons eerste onderwerp vanavond. Maandag 11 mei jongsleden werd aan de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis symbolisch de sleutel voor het nieuwe gebouw overhandigd door de bouwers. Peter Willem van Lindenburg, lid van de Raad van Bestuur van het Franciscus, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Peter Willem, welkom. Dankjewel. U bent lid van de Raad van Bestuur van Franciscus en uh, blij dat de nieuwbouw uh, bouwkundig klaar is. Wat betekent dat overigens? Bouwkundig klaar? Dat betekent dat wij. Zoals dat dan heet, eigenaar worden van het pand. Omdat het bouwconsortium zegt, wij hebben allemaal gedaan wat wij moesten doen. Mm -hmm. Dus we dragen de sleutel over. En uh, dat betekent voor ons eigenlijk de start van een laatste fase, maar een belangrijke. Namelijk wat wij dan noemen de inhuizing en in gebruik Dus ja. nu is het, het is nu klaar om uh, in te gaan wonen, in gebruik te gaan nemen en, uh, ja. en te gaan inhuizen. Maar de spullen moeten er nog in? Ja, er zijn natuurlijk heel veel spullen, want het ja. is het een, een, een interventiecomplex zit er zit een OK-interventiecomplex, de spoedeisende hulp. Er zijn heel mm -hmm. veel spullen staan er al, maar de, eigenlijk de losse spullen die nodig zijn voor het dagelijks werk, die, uh, die worden de komende weken stap voor stap allemaal ingehuisd, er wordt er nog getraind. En ja. dan uh, in de maand juni de eerste patiënten gaan ontvangen. Oké, okay, dan is dat helemaal klaar en dan kan het ziekenhuis als ziekenhuis functioneren. Klopt. Ja, uh, De nieuwbouw, uh, staat die naast het uh, bestaande gebouw? Ja, nou perfect. dus dat ja. precies uh, Heel veel mensen weten dat niet. Ik denken: een nieuwbouw, het zal wel ja. helemaal. Uh, nee, daarom helemaal vraag doen. ik je. Denk, ja, want ja, het, het, het, het, het oude gebouw eerder. blijft gewoon staan, dus. Ja, zoals je uh, ook wellicht weet, hebben we eigenlijk twee hoofdlocaties. Een mooie Friedland ziekenhuis in Schiedam. En ja. dan het, de gasthuislocatie in Rotterdam-Noord, daar mm -hmm. aan de A20. Dat gebouw is uh, ruim 50 jaar oud, in 1974 geopend. En nu uh, vernieuwen we, hebben we een nieuw gebouw voor zo'n, nou ik denk 20% van het uh, ziekenhuis. En dat is dus onze nieuwbouw, maar dat heet eigenlijk nieuwbouw fase 1. Want in, deze, in dit nieuwe gebouw komt alles wat met de spoedzorg te maken heeft. Ja, ja. Dus de geïntegreerde spoed, het vrouw-kindcentrum voor de geboortes... en ook het operatie- en interventiecentrum. Ja, ja. Maar het oude gebouw blijft ook gewoon in bedrijf? Ja, dus een paar uh, dus afdelingen komen leeg te staan of vinden een andere bestemming. Uh -huh. uh, maar grotendeels is het vol in bedrijf... omdat we nu dus maar 20% van ons ziekenhuisgebouw vernieuwen... En aan het werken zijn, maar dat is nog een heel veel jaren verder. om daarna ook fase 2 van onze nieuwbouw in te richten. omdat uiteindelijk het ziekenhuis. in het bestaande gebouw uh, end of life raakt. ...en een ja, dus ja. volledig nieuw gebouw gaan. Maar dit is stap 1. Maar het tweede gebouw moet dus nog helemaal gebouwd worden. Klopt. Ja. Is Klopt. daar dan ruimte voor? Ja, dus eigenlijk op de locatie Gasthuis, daar aan de snelweg, zo tussen de Hoogendorpweg en de snelweg, hmm. hebben we heel veel eigen grond. Zo tussen de golfbaan ja. en de snelweg. Dat hebben we eigenlijk tot op heden natuurlijk vooral benut door het parkeren allemaal gelijkvloers te doen. Ja. En daar is ruimte om, als we met parkeergarages gaan werken, om uh, nou, dus nu fase 1 van onze nieuwbouw een prachtig gebouw neer te zetten, maar dan later in de tijd ook fase 2. Ja. Dat uh, Eigenlijk als de winkel open is. Ja. Uh, want het staat ziekenhuis gaat dan gewoon door. Als de winkel open is toch ook een nieuw ziekenhuis te bouwen. Ja, maar parkeren kan nog wel. Want er ja, komt, is er al een ja. parkeergarage of Moet die nog gebouwd worden dan? Nou, we hebben nu een parkeergarage. Maar oh, okay. om, om deze mogelijkheid vorm te geven. Gaan we straks eerst voor die fase 2. Eerst een nieuwe parkeergarage bouwen. En pas als die staat. De bestaande... Uh, uh, een een laag verkeerterreinen uh, omturen tot, bouw tot bouwterrein, maar, uh, maar nu is alle aandacht nog even ja. op, die, op het eerste gebouw wat nu af is. Ja, dus, uh, dat, uh, dat gaat uh, over een poosje open zijn juni, geloof ik, hè? Klopt. De bedoeling? Ja. ja, Wordt dat een feestje? Ja, dit, dit is eigenlijk een feestje dan misschien wel in fases. Hoe ik vond gisteren een heel mooi moment dat we dus de sleutel kregen van het ja. bouwconsortium. Dat is al een feestelijke uh, moment natuurlijk. Ja, en dan is denk ik voor onze collega's, want ja, wij als de bestuurder probeert zoveel mogelijk te helpen... maar moet ook vooral onze handen op onze rug houden... op onze, onze collega's. Die gaan daar uiteindelijk de eerste spoedpatiënt ontvangen. Dat zal een feestje zijn eigenlijk. Ho hopelijk wordt, gaat die, uh, kunnen de patiënten te helpen. De eerste geboorte zal er plaatsvinden. Mm -hmm. De eerste ambulance zal er naartoe rijden. Dus eigenlijk omdat we het in fases in gebruik gaan nemen... Uh, zullen we elke keer zo'n moment hebben van. Ah, nu zijn we eraan toe om de eerste ambulance uh, daar naartoe te laten rijden. Of de eerste geboorte er te Ja, precies. Elke keer een feestje van. Oh, dit is het eerste wat daar gebeurt. Dit ja. is het weer het eerste ja. wat daar gebeurt. Ja. Klopt. Ja, zo ja. blijf je een beetje uh, in de geschiedenis. Maar um, het is wel mooi dat dat uh, nieuw er is. En ja, ook weer veel efficiënter, denk ik. Ja, eigenlijk is het kernwoord wel samen. Dat is ook efficiënt. Maar ook vooral dat we. Het is dus echt, wat hij heet heel, een in, in, in hippe woording, family-centered care. Dus dat, dat echt de familie heel nauw betrokken kan zijn. Bijvoorbeeld ook met het roaming in principe en met onze familie- en kinderdaktuin. Dus dat we echt die zorg rondom de patiënt ook met de familie doen. Om, zodat we de mantelzorger een plek kan hebben. Maar ook eigenlijk samen, omdat bijvoorbeeld op ons nieuwe operatie- en interventiecentrum... specialisten kunnen samenwerken. Dat heet dan een hybride OK. Mm -hmm. Dat houdt in dat specialisme. Met de patiënt vanuit de diverse disciplines uh, kunnen samenwerken. Dus ja. op de website franciscus.nl is uh, leuke informatie te vinden. Peter Willem van Lindenburg, lid van de raad van bestuur van het Franciscus, dank voor het gesprek en heel veel succes met de inhuizing. Wat moet gaan dank. gebeuren? Voila, comme ça, le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici foncent qu'ils peuvent pour les troupeaux. Les champs. Oh Why this melody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 You were always crazy like that And I watched from my window Always felt I was outside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 Foolish Games, het was 1997 toen ze er een hit mee had, Jewel hoorde je. En daarvoor Julien Claire, een melodie. Zometeen, Wouter Muste, hij is directeur van de muziekwerf in Rotterdam. Dat na Gallagher en Lyle, een Heart on My Sleeve. Let myself up, let myself down I may be a fool, spread it around But I just want to let you know Sometimes I find it so hard not to show So I sigh I'm I don't know sleep On Your Sleeve, oftewel je bent een flap uit. Gallagher en Lyle waren dat uit 1976. Ons volgende onderwerp. Wouter Muste is directeur van de muziekwerf in Rotterdam. De plek voor jonge Rotterdammers om samen muziek te maken. Hij is bij Herman de Bruin. Wouter, welkom. Dank ja. u wel. Een muziekwerf, uh, dat zit in Rotterdam begrijp ik. Dat klopt. Nou, Dat klinkt heel krachtig en uh, heel, uh, dat er goed gewerkt wordt. Ja, want een, we werf, een, een, een bootwerf werd altijd goed gewerkt natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Bij ons uh, steken jongeren de handen uit de mouwen en gaan ze aan de slag met muziek. Dus we zijn in, uh, een muzikale werkplaats ja. voor jonge Rotterdammers. Ja, en werven dat hoort een beetje bij Rotterdam. Want boten in Rotterdam en varen bij Rotterdam hoort ook natuurlijk erbij. Dus het is een goed gekozen... Uh, naam denk ik. Ja, en het komt ook wel ergens vandaan, want ooit, zeg maar, nou, voor het bombardement stond er ook al een kerk, maar daarvoor, en dan hebben we het echt wel over lang geleden hoor, maar er ja. heeft ooit een werf gestaan aan het Haagse Veer. Het Haagse Veer was toen nog verbonden uh, in de directe lijn met de Maas. Ja. En uh, Er zijn wel foto's nog dat daar boten liggen en, ja, daar, lag, ja. en daar lag een werf. Dus vandaar die historische naam van Werf. Eigenlijk. Vandaar is de Werf ja, gevonden. Ja. Lang geleden, want niet meer zichtbaar, maar het zit er <laughs> ja, nog wel. Ja, en uh, ja, dan ben je directeur een, ja. een, net een jaar, ruim een jaar? Uh, nee, een half jaar. half uh, juli, jaar. In Indonesië heb ik de overstap gemaakt. Ja, ja. ja. En wat, wat was het aantrekkelijke daarvan? Dat je dacht, dat wil ik gaan doen? Um, nou, ik zat 17 jaar bij Albeda, muzikant producer, als hoofd van de muziekopleiding, vakopleiding. Mm -hmm. Dus muziek uh, was altijd wel je muziek passie. Is, muziek is mijn ding. Ik heb ook 12 jaar bij Kodarts gewerkt in oh, allerlei okay. uh, functies. Um, maar ik weet nog, toen wij dat opzetten in MBO-tijd, daarvoor was het er nog niet. Dus we zaten, we zaten te pionieren. Mm -hmm. En ik had wel weer zin om, om eens weer terug te gaan naar het pionieren. En deze organisatie was pas een jaar open yeah. en had uh, best wel wat ambities en uitdagingen. En ook nog heel veel uh, nog te ontdekken. Ja. Dus dat, voor mij was dat een mooi, uh, ja, een mooi moment om in te steken. Ik mag het geen muziekschool noemen, denk ik. Maar nee, het is wel een niet. plek waar muziek gemaakt wordt, hè? Ja, uh, ja, onze activiteiten richten zich op het, uh, op het schrijven van muziek, het produceren van muziek en het presenteren van muziek. Dat betekent niet dat iedereen er altijd mee bezig moet zijn, maar in, in, in de veelheid van activiteiten zorgen wij dat daar een bepaalde balans in is. Ja. Er zijn wel muzieklessen, maar die organiseren wij niet. Dus dan, dan stellen wij de ruimte ter beschikking aan bijvoorbeeld Toon. En Toon is de coöperatie van... Uh, Nee, coöperatie inderdaad, moet ik zeggen. Van docenten die uh, bij, bij de SKVR muziekles gaven. Mm -hmm. dus SKVR is daarmee gestopt. Maar die wilden natuurlijk gewoon door met die lessen. En die hebben ons benaderd van, goh, kunnen wij bij jullie ook nog wat muzieklessen plaats laten vinden. En dan is het wel een soort muziekschool. Alleen, ja, ja, muziekles maar, is dan niet onze activiteit. Nee, want jullie stellen dan de ruimte wij beschikbaar. Stellen de ruimte geweest. beschikbaar ja. voor die lessen. Zo ja. is het. Altijd al met overdracht bezig geweest is van muziek, want van jongs af aan in de muziek gezeten. Ja, ja. Als klein jongen al bezig met muziek? Piano spelen uh, of ja, zoiets? Ja, piano spelen ja? inderdaad. Ja, ja, ik ben uiteindelijk afgestudeerd met contrabas en basgitaar. Mm -hmm. uh, bij het ja, conservatorium. Alle, bij het conservatorium, ja. ja. En, uh, maar allerlei omzwervingen. Um, maar op mijn achttiende, met mijn eerste echte baan, zou ik maar zeggen... Uh, ...werkte ik bij een podium en deed ik de programmering. Dus je kunt wel oh. zeggen dat ik echt uh, ja, alleen maar in de muziek Van heb. Van jongs gewerkt. af aan met de muziek bezig Van jongs af aan, ja. ja. Maar ik werkte wel vaak, er uh, zijn natuurlijk mensen die echt muziekus zijn. En dat ben ik ook wel in zekere zin. Alleen, ik heb mijn roeping toch gevonden om het muziek mogelijk te maken. Ja. Dus eh, als programmeur uh, ja. doe je dat. Uh, ja. In het onderwijs doe je dat. Ik vind het heerlijk om met muziek bezig te zijn. Maar ik wil voor andere, vooral anderen meenemen in dat verhaal. Overdracht van Overdracht. De, de kennis die je hebt. Ja, en kansen bieden. Ja, hoe, hoe gaat dat weer bij uh, de werf? Nou, dat is heel, heel praktisch. Heel veel kansen bieden doordat je zegt van nou, we zijn een podium. Kom maar, uh, kom maar met je plannen. Dan gaan we kijken of we jou kunnen faciliteren met een podium of met een opnamestudio. Of als je een workshop wil geven aan een andere doelgroep mm -hmm. en je bent zo'n docent. Nou ja, iedereen kan met ons praten. Belangrijk voor de muziek en voor alles wat met muziek in Rotterdam te maken heeft. De muziekwerf uh, en als mensen dan denken, nou, ik wil wel eens kijken of ik hem met een beenje terecht kan of met iets anders terecht kan. Op alle gebieden van wat vragen zijn voor muziek heb je antwoord denk ik. Hè? Uh, ja, nou, we kunnen, we denken graag wel altijd mee en ja. we zeggen nooit bij voorbaat nee. Uh, mensen die meer willen weten, die kunnen bij de website terecht. Kom maar naar de website, uh, muziekwerf.nl. Uh, we hebben ook een algemeen mailadres, info.muziekwerf.nl. En daar kunnen ja. mensen hun vragen stellen. En daar staat ook op waar het gebouw zich bevindt. En ja. wat voor prachtig gebouw, hoog gebouw, jullie hebben. En uh, als je daar goed luistert, dan kan je nog horen hoe het binnenklinkt. En dan kan je naar de muziek toe lopen. Ja, ja. zeker als we uitvoeringen hebben, is iedereen welkom. Wouter Musten, dank voor het gesprek. Heel veel succes en heel veel plezier ook wat je allemaal doet met muziek. Kom jij maar bij mij, geef mij al jouw problemen, jouw verdriet, jouw lach, jouw passie voor dag en nacht in zon en regen. Ik wil dat wij elkaar. Elkaar leren velen, verbonden zonder te schamen. Twee lijven die liefde delen. Ik tatueer het verhaal en ons plan. Ik schrijf in schrift op mijn arm. Je bent alles voor mij in deze gekke wereld. En ik wil dat het lang duurt. Jouw lichaam tegen de mijne schuurt, zodat we alles vergeten, onze namen niet meer weten. Bij elkaar, en zo wil ik het nog honderd jaar samen, bij elkaar. En er nooit een reden is dat ik je ooit nog mis. En dat moet toch bewijzen Dat ik bij jou wil blijven Elk moment Ik zou op straat Kunnen leven In de kou zou ik jou mijn kleren geven Want jij bent alles In deze gekke wereld En zo wil ik het nog Honderd jaar Samen bij elkaar. En er nooit een reden is dat ik je ooit nog mis. En ik wil dat het lang duurt: jouw lichaam de mijne schuurt. Zodat we alles vergeten, onze namen niet meer weten bij elkaar. de mijne schuurt Zodat we alles vergeten Onze namen niet meer weten Bij elkaar En zo wil ik het Honderd jaar Samen Bij elkaar Dat er nooit geen reden is Dat ik je Ooit nog mis Dat er nooit Een reden is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 Muziek gemaakt samen. En hits gemaakt. Barbara Streisand samen met Barry Gibb. Je hoorde What Kind of Fool. En daarvoor Mart Wellerdiek. En nog 100 jaar. Zometeen. Nieuwe waterschapbelasting is gunstiger voor inwoners. Dat na Gary Packett en The Union Gap. Een home. Grote hit van ze was Young Girl. Maar hier hoorde je ze met Home, Gary Puckett en de Union Gap. Ons volgende onderwerp. Waterschappen mogen vanaf dit jaar twee aparte belastingtarieven hanteren. Eén tarief voor woningen en een tweede tarief voor bedrijfspanden en kantoren. Net zoals gemeenten dat doen voor de OZB. En dat is gunstiger voor jou en mij. Hans Middendorp, fractievoorzitter van AWP Delfland, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Uh, Hans, welkom. Goeiedag. Ja, AWP Delft, dat is Algemene Waterschapspartij volgens mij. We zijn de AWP, dat heette voorheen Algemene Waterschapspartij. Ja. Maar omdat dat te vaag klinkt, hebben we eraan toegevoegd. AWP voor water, klimaat en natuur. Alles wat inwoners belangrijk vinden. Ja, want het gaat om het, uh, het, uh, het water en om um, alle dingen die daarmee te maken. Wat pakt er nu gunstig uit voor de inwoners? Nou, we zijn als AWP uh, een aantal jaren terug al heel druk bezig geweest met uh, inspraak en lobby om een klein stukje van de wetgeving te veranderen voor de waterschapsbelasting. En nou is dat uh, ten eerste niet een heel erg groot bedrag en ten tweede is het ontzettend taaie kost. Maar daar zaten wat regeltjes in die je slecht uitpakte voor uh, ja, mensen die in huis wonen. Zowel ja. de huiseigenaren als de huurders. Ja, ja want bedrijven betaalden een, een, een gunstige tarief hè? Ja, wat er is gebeurd is dat er gewoon gezegd is vanaf tien 10 of 15 of 20 jaar geleden, dat is de deelsituatie, we berekenen gewoon één tarief voor huizen en voor bedrijven. En dan hebben we de afgelopen 20 jaar gezien dat de prijzen van huizen alsmaar stijgen en de prijzen van bedrijven, van bedrijfspanden en dan heb je het over kantoren, scholen, fabrieken. Mm. Ja, die blijven, uh, die stijgen veel minder hard. Ik moet niet zeggen dat ze hetzelfde zijn gebleven, maar die stijgen veel minder hard. Ja. En dat werd dan gemiddeld en dan kom je dus op neer dat, uh, uh, ja, dat je een soort gemiddeld tarief betaalt waardoor de, waardoor de huiseigenaren iedere keer... Uh... ...eigenlijk veel meer betaalde ja, want, en de bedrijven steeds minder. Ja, want het gaat over die WOZ-waarde, dat is het uitgangspunt. Hè? Om het gaat de, over de, de WOZ-waarde. Ja, dus, ja, en ja, die, die ja. loopt steeds maar omhoog. Dus dat betekent ja. dat, uh, uh, ja, dat, uh, je kan zeggen dat de bewoners onder water komen te staan zo ongeveer. Het water staat aan de lippen, <laughs> toch? Is, uh, letterlijk uh, kom je elk jaar een klein beetje meer onder, onder water te staan... En omdat het in de waterschapswet zo geregeld is... dat het totaal van de onroerend goedbelasting uh, gelijk moet blijven. Ja. Uh, ja, als je dan als huiseigenaar meer gaat betalen... ga je als bedrijf minder betalen. Ja. Dus hebben die bedrijven die hebben niks verkeerd gedaan. Maar die hadden gewoon elk jaar een voordeeltje. Ja, maar jullie hebben gezorgd dat het eerlijker wordt. Nou, het is een hele gebruikelijke gang van zaken bij de gemeente... dat er een apart tarief is voor huizen en een, wat ze dan noemen uh, niet-woningen. Dus je hebt woningen en niet-woningen. Ja. En op die manier kan je dat een beetje uh, fine-tunen. Ja. En dat hebben we nu ook ingevoerd voor de waterschappen. Eigenlijk gewoon twee knoppen. Waardoor de, de belastingtarieven voor bedrijven nu even hard stijgen. Of zelfs iets harder stijgen dan de belastingtarieven voor, voor huizen. Toen is er ingevoerd dat de waterschappen van twee knoppen gebruik mogen maken als zij dat willen. Okay. En heel gek, alle waterschappen doen dat. Ja, ja, ja. Nou ja, het is een eerlijker systeem. Dus waarom zou je dat niet doen? Top. Precies, het is een ja. heerlijke systeem. Dat klopt, ja, ja. Ja. En gaat dat al... En dat betekent... dit... de, sorry, ja. ga door. En Dat betekent dus dat de, dat de belasting voor, voor burgers net iets minder hard stijgt. Natuurlijk stijgt de waterbelasting ja. elk jaar. Hè. Maar oké, okay, we hebben er nu weer een procentje voor de burgers van, uh, terugverdiend. Ja. Gaat dat dit jaar al in? Dat gaat in vanaf dit jaar, 2026. Oké. Okay. We zijn er heel trots op dat nu voor het eerst sinds, nou, misschien wel 10 of 15 jaar de tarieven voor de bedrijven iets harder zijn gestegen dan de tarieven voor de voor de woningen. Ja, het is een raar soort overwinning. Dat je zegt van nou, eh, we hebben de wedstrijd verloren, maar in dit geval hebben wij eh, inderdaad een minder harde stijging te pakken. Nou ja, het is ook eerlijker, zei ik al. Hè? Dus dat, dat betreft klopt het wel, denk ik. Ja. Uh, ja, Belangrijk en... is dat uh, uh, je huis wordt wel duurder door de, door de prijsstijging. Maar daarmee wordt de dijk niet duurder. Want daar gaat het natuurlijk om. We betalen ja. dit om droge om voeten te houden. Ja. En uh, het is ook oneerlijk, omdat een bedrijfspand... dan kijk je naar een lege bedrijfspand... Maar het staat natuurlijk vol met voorraden, of met spullen, of met IT-apparatuur. Dus als een bedrijfsplan onder water komt, is, wil je helemaal niet zeggen dat daar minder schade is dan in een woning. Misschien nee. wel veel meer. Ja, ja, dat kan ook nog. Ja, inderdaad. Nou, dat zijn allemaal argumenten om het zo te doen zoals jullie het nu voorgesteld hebben. En het gedaan is. Zo wordt het ook. Ja, precies. Al, met ingang van dit jaar al. Met ingang van dit jaar al. Uh, ja, mensen die denken: nou, ik wil toch wat meer achtergrondinformatie. kunnen die nog bij jullie op de website uh, wat vinden over dit? Ja, de deze ADV. overwinning? AWP.nu is onze geweldige website. Yeah. Algemene Waterschapspartij voor Water, Klimaat en Natuur. Daar wil ja. je natuurlijk bij zijn, dat snap ik ook wel. Dankjewel voor het gesprek, Hans Middendorp. Ja talking houses and children You're a little crazy But we're know now, we're in it Would it be so bad If we just keep dancing light? Like De zangeres Naomi was dat, met haar nieuwe single For a Minute heet die. En dat was de late avond van donderdag 21 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Maar het kan zijn dat waar jij luistert de Roparun-uitzendingen bezig zijn. Maar dan kan je die aflevering online horen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jimmy Cliff heeft het laatste woord. Fijne nacht.